9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft op Sint Maarten gezegd dat de schade daar alle verbeelding te boven gaat. De koning zei verder dat hij behoorlijk wat natuurgeweld en oorlogsgeweld heeft gezien in zijn leven, maar dat hij dit nog nooit heeft gezien. Op het eiland is zo'n 70% van de huizen zwaar beschadigd of deels ingestort. De koning en minister Plasterk vliegen vandaag van Sint Maarten door naar Saba en Sint Eustatius. Ook die bovenwindse eilanden zijn getroffen door Orkaan Irma, maar de schade is er minder groot. Vrijdag is de nationale actiedag voor de slachtoffers van de orkaan. Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een uittredingswet waarmee de politieke, financiële en juridische banden met de EU kunnen worden verbroken. Na een acht uur durend debat ging een meerderheid akkoord met de wet die de brexit mogelijk maakte. De wet werd aangenomen met 326 stemmen voor en 290 tegen. Alle conservatieve parlementsleden stemden voor, het merendeel van de Labour stemde tegen. Met de wet maken de Britten een einde aan het verdrag tot toetreding van 1972, waarmee ze een jaar later toetraden tot de Europese gemeenschap. Het Internationaal Olympisch Comité rekent erop dat de winterspelen van volgend jaar in Zuid-Korea gewoon doorgaan. Daarover was onzekerheid ontstaan door de hoogopgelopen spanningen rond buurland Noord-Korea. Maar IOC-voorzitter Thomas Bach zegt dat in gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen geen twijfel over de winterspelen bestaat. Bach hoopt op een diplomatieke oplossing voor de start van de Spelen op 9 februari. Opnieuw zijn beelden naar buiten gebracht van dierenmishandeling in een Vlaams slachthuis. Deze keer gaat het om een slachthuis in Isegem. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een video gepubliceerd... waarop te zien is hoe runderen worden bewerkt met elektrische schokken... wat alleen in uitzonderlijke situaties mag. Ook worden ze op gevoelige plekken mishandeld... met stokken en onverdoofd opgehangen aan haken. Het weer, af en toe zon en vooral in zon, en enkele bui... het waait stevig bij 16 graden. Morgen de eerste herfststorm van het jaar. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. De files in de randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op taal 4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knopend de Nieuwe Meer, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging daar een half uur. Ook een half uur op oponthoud op taal 9 van Alkmaar naar Diemen. Na een ongeluk bij knopend Holendrecht, 9 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Hemhavens en knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Soesterberg, 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van Software op zondag. Deze single van de heren, Carly Simon, hoor je en You're So Fame. 8 over 3, inderdaad. Welkom terug. U twee met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl de jazzliefhebbers momenteel genieten van het eerste concert en de serie weer van jazz in Zandvoort met Miet Molnar uh, als zang. En uh, natuurlijk op het circuit de ADAC Noordzee Cup, dag 2. Gaan wij het tweede uur in met Zandvoort op zondag. Met uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard volgen wij voor u de voetbal-eredivisie. En straks krijgt u van ons wellicht de ruststanden. Verder hebben we natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de Vuelta. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Vanuit het uh, Mediapark aan de tolweg Tina. Inderdaad, uh, zijn we er met uh, uur twee. Reden genoeg om te blijven luisteren en kijken naar je eigen radio. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je 24 uur per dag live mee in de studio aan de tolweg Tina. Dus kan je ons uh, aan het werk zien hè, op dit moment uh, met dit programma. En nu. Sister Sledge. Here is Frankie. Twins <laughs> are Anew. and while they're chasing dogs we'll be dancing in Ja, één ding is zeker, onze zuidenburen kunnen heerlijke muziek maken. Je hoorde de groep Kaigo en Here for You. Ja, hij gaat er weer aankomen, ook hier in Zandvoort, de grote clubactie. Twee sportverenigingen uit Zandvoort gaan loten verkopen. De grote clubactie gaat dit jaar van start op zaterdag 16 september. Leden van de twee verenigingen uit Zandvoort gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de clubkast te vullen. Clubs kunnen, gebruiken de opbrengst vooral voor materiaal, activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. De grote clubactie bestaat dit jaar 45 jaar, een gedenkwaardig jubileum. Vanaf het begin draagt de grote clubactie bij... aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. Jaarlijks nemen bijna 6.000 verenigingen deel aan de grote clubactie... en het is zo'n 225.000 leden gaan de straat op... om loten te verkopen voor hun club. Inwoners van Zandvoort kunnen ook dit jaar... de clubs in hun omgeving weer steunen. Net als voorgaande jaren bedraagt de hoofdprijs 100.000 euro... en zijn er vele prijzen te winnen, waaronder een auto. Veel verenigingen in Nederland zijn afhankelijk van sponsoring... en andere initiatieven voor extra financiële middelen... Er is geld nodig om te kunnen groeien en goede faciliteiten aan leden te kunnen bieden. De grote clubactie speelt hierin een grote rol. Dit jaar doen in Zandvoort uh, twee uh, sportverenigingen mee. Twee OSS en de Zandvoortse hockeyclub. Nog even wanneer is het? Vanaf 16 september. 16 september, dus koopt de loter wat... Uh, ja, een groot gedeelte van de opbrengst van de loter gaat naar de clubs hier in Zandvoort. De sunshine reggae. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden, de ruststanden in de eredivisie. Als eerste FC Utrecht tegen Rode SC, Gescoord door Utrecht 1 tegen 0. AZ NAC Breda nog steeds een brilstand 0 tegen 0. En dan Sparta Rotterdam tegen FC Twente. Daar is wel gescoord. Rotterdam staat voor met 1 tegen 0. En om kwart voor vijf begint de, de wedstrijd FC Groningen thuis tegen VVV Venlo. We houden de wedstrijd in de gaten Is straks om kwart voor vijf natuurlijk, Albert Jan. FC Groningen ah. tegen VVV Venlo. Ja. Altijd lastig. Ja, altijd lastig. Wow. I don't drink coffee, And you can hear it in my accent when De oude single van Stingvet in een nieuw jasje gestoken... door Chris al weer een aantal jaren geleden. Je hoorde een Englishman in New York. Vier voor half vier. Zandvoort een hele middag. Zandvoort op zondag. En dadelijk gaan we kijken welke evenementen... er de komende dagen allemaal kunnen gaan plaatsvinden. Weer heel papier. Pak papier voor Albert-Jan. Dus dat zijn er weer heel wat. Shooting stars in midnight postures, And hanging out on clouds. Magic It's a fairy tale to me But you're in tune The Chateau Deze groep is nooit echt heel erg bekend geworden hoor. Maar in de jaren 80 hadden ze een uh, grote hit. Curiosity Killed the Cat, hoor En de single Down to Earth. Het is inmiddels half vier. Albert zitten zit er klaar voor de evenementenagenda. Laten we beginnen met The View. En dan hebben we het natuurlijk over die mooie, uh, mooie reuzenrad op het Badhuisplein. En de view is nog tot en met zondag 24 september... elke dag van 10 uur morgens tot 10 uur avonds geopend. De toegangsprijzen bedragen 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen. Een rit duurt ongeveer 10 minuten. Het Loveland Beach Festival, dat vandaag op het Naakstrand gehouden zou worden... is vanwege de weersverwachting uitgesteld tot volgende week zondag 17 september. Gaan we naar 16 september. Dat zijn 100 dagen voor kerst. En dan gaan we... We gaan dit jaar voor het eerst kerst vieren bij Beach Club 10. Kerst op het strand in samenwerking met de lichtschuur... zal Beach Club 10 alles uit de winterse kast trekken... om het kerstgevoel binnen, binnen in de zomer bij u thuis te brengen. Ijsberen, kerstbomen, gluwijn, oliebollen... een skihut met Jägermeister en schnaps, rendieren en arreslee... en een echte kerstban. Alle ingrediënten zijn die dag aanwezig... om kerst in de zomer te vieren bij Beach Club 10. Op die 16 september om 8 uur vanaf 8 uur s'avonds. Beachclub 10 bevindt zich aan Boulevard de Vauvage nummer 10, uiteraard. Kaarten zijn te koop aan de bar voor 10 euro per stuk... of te reserveren via 571-3200. 571-3200. Of via info-apenstaatje-beachclub10.nl. info 10nl info -10 Gaan we naar 17 september. Dan gaan we naar het circuit Zandvoort... want dan is het tijd voor de Vredestein Supercar Sunday... Vredestein Supercar Sunday op circuit Zandvoort. Na het succesvolle Vredestein Supercar Sunday op het TT-Circuit in Assen is het nu de beurt aan het circuit Zandvoort. De zondag 17 september is het zover. Opnieuw een dag met de beste hypercars, de meeste supercars en honderden exclusieve auto's op de paddock en uiteraard ook op het circuit. Met de drag races, de hot laps en de rev battle en nog veel en veel meer. Meer informatie over dit vredestijnevenement evenement kunt u uiteraard terugvinden op de website van Cic Zandvoort, namelijk www.secuizandvoort.nl www En ook op de 17 september wordt er weer uh, gedacht aan de klassiek-liefhebbers... want vanaf drie uur is het weer tijd voor Classic Concerts... en wel het Christina, Prinses Christina Concours. Na het zomerse treedt het Prinses Christina Concours op... in de Protestantse Kerk tijdens de Classic Concertreeks. Dat allemaal op 17 september vanaf 3 uur s middags. De entree bedraagt 5 euro. Meer informatie over dit Classic Concert... en natuurlijk over alle andere Classic Concerts... kunt u terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl. www.kerkzandvoort.nl En tot zover de evenement. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je de echt nog niet hebben downloaden... dan nu je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Je kan uh, meekijken in de studio van CFM en uiteraard uh, luisteren naar uh, je eigen Zandvoortse radio. Ja, de view, dat hoorde ik even vallen. Hier is het view to a kill. Duran Duran. Meeting you with the view to a kill. Face to face secret places. Feel the chill. Ja, hebben Topdagen hebben we niet gehad hè, deze zomer. Maar wel redelijk weer. Yo, dat is de Springfield en de summer is over. Ja, dan gaan we naar uh, motorsport. Bo Ben Schneider is in de moto 3-klasse voor de zevende keer dit WK-seizoen in de punten geëindigd. De KTM-coureur werd in San Marino na een spectaculaire race zesde. Roman Fennati won de dertiende GP van het seizoen. Door de stromende regen was het circuit spekglad geworden. Dat veroorzaakte de ene na de andere valpartij. Ben Schneider startte vanaf de zevende plaats. Was al snel de nummer vier, maar zakte na een val naar de twintigste plaats terug. Aaron Cabet was, na het, uh, was het grootste slachtoffer van alle valpartijen. De Spanjaard kon niet verder en moest een tweede plaats in het klassement afstaan aan Vanatti. PK-leider Johan Muir eindigde als tweede. Tot zover dit uh, motorsport uh, nieuwtje. Jawel. <lacht> We gaan weer uh, muziek voor je draaien. Hier is Jose Carda en Just Another Day. Heel veel uh, gouden muziek bij ZFM. Ja, gewoon omdat we er even zin in hebben. Jorgen, Josicada en just another day. Ja, we hebben er nog eentje voor je klaarstaan. Hier is Tina Turner. It's op je gezicht, gewoon hem binnenbrengen. Tina Turner en was Love, dit? Ja, we gaan de wedstrijden even met je doornemen van vandaag in de Eredivisie. Ja, ik ben ook wel zo dat ik gewoon de wedstrijd van half 1 nog even meeneem. Dan mag jij beginnen. Ja, de wedstrijd SC Heerenveen PSV vanmiddag om half 1 gespeeld. Daar is het 2-0 geworden, dus PSV heeft een pak slaag gekregen. Voor het eerst deze, deze competitie, hè? Ja, ja, ja, ja. Voor het eerst ja. geen punten. Gaan we naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst FC Utrecht thuis tegen Roda JC. Tussenstand momenteel 2 tegen 0. En dan ook maar let op. AZ tegen NAC Breda. Daar staat het ook 2 tegen 0. Dan hebben we nog Sparta Rotterdam thuis tegen FC Twente. Tussenstand 1 tegen 0. En dan dus straks om kwart voor vijf. gaat Albert-Jan er even voor zitten. FC Groningen tegen VVV Venlo. Tot zover het nieuws over de Eredivisie. de Billy Joel en de Uptown Girl. Heb je nog wat te melden, Albert-Jan, of niet? Uh, oh, ja, zeker. Ja, ja, zeker, ja, ja, ja, zeker. Okay. En dan gaan we even naar uh, het hockey, de hoofdklasse heren. Daar kan ik uh, mededelen dat de topper van die wedstrijd, dat is Kampong tegen Oranje-Rood, Tussenstand momenteel 1 tegen 0 is. En ze zijn momenteel in het derde kwart van de vier kwarten... met nog 13 minuten te gaan in het derde kwart. Tussenstand kampong, oranje rood, 1 tegen 0. Het was zover uh, uur 2 van uh, Zalvoort op zondag. Zometeen het derde uur met, als het goed is, de gast Marco Termes. Graag tot zo.